Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg is overleden. Ze was een van de negen leden van het Amerikaanse Hooggerechtshof. En dat was ze al sinds 1993, toen ze door president Clinton was voorgedragen. Ze stond bekend als progressief. Ruth Bader Ginsburg leed aan alvleesklierkanker. Ze is 87 jaar geworden. En de verwachting is dat president Trump nog voor de verkiezingen een vervanger voordraagt. En die moet dan door de Amerikaanse Senaat worden goedgekeurd. Het kabinet bekijkt wat voor mogelijkheden er zijn om toch een kolencentrale te sluiten... om zo dit jaar aan de klimaatdoelen te voldoen. Dat schrijft minister Biebes aan de Tweede Kamer. Nederland heeft drie kolencentrales en de minister wil die drie zelf laten onderzoeken... wat er voor nodig is om te stoppen. Het onderwijsveld reageert verdeeld op de nieuwe coronamaatregelen. De belangenorganisatie van de basisscholen is blij... dat kinderen tot 13 jaar met milde klachten zich niet meer hoeven te laten testen. Maar de Algemene Onderwijsbond voelt zich overvallen. Scholen hadden volgens de bond liever meer tijd gehad om te overleggen. En vakbond CNV zegt vooral blij te zijn dat er nu duidelijkheid is voor de scholen. In Israël is een groot deel van alle bedrijven en ondernemingen de komende drie weken dicht. Ook mogen bewoners maximaal een kilometer van huis gaan. Nu het land opnieuw in lockdown is gegaan. Israël heeft zo'n 46.000 positieve besmettingen. En 577 patiënten liggen in het ziekenhuis en zijn er slecht aan toe ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland vinden de nieuwe horeca-maatregelen van het kabinet te ver gaan. Het lijkt op schieden met een kanon op een mug, schrijven de organisaties. Omdat vaststaat dat de meeste besmettingen in de privésfeer plaatsvinden. Ze vinden dat het kabinet haast moet maken met sneltests en vooral meer testcapaciteit. Het weer. Vannacht is het helder en dan koelt het af naar 6 tot 12 graden. Overdag zonnig en nog wat warmer dan gisteren, 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht funny place called life, and yes, on a scale from one to over-trusting, yeah, I am... Yeah. Uh -huh. ¡Suscríbete I do it. So true